Mark Visser met het NOS-journaal. De Israëlische minister van de Vlate politiek hij stapt op na de verkiezingen van januari. Hij blijft aan tot er een nieuw kabinet is gevormd, zo maakte hij bekend op een persconferentie. Barack heeft een lange carrière achter de rug in het Israëlische leger en in de politiek. In 1999 werd hij premier. Hij bleef premier tot en met 2001 en was daarna minister van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins is in Duitsland opnieuw aangeklaagd voor moord. Het Openbaar Ministerie in Dortmund wil de 91-jarige Bruins vervolgen voor de moord op een verzetstrijder in 1944. Bruins zou de Nederlander toen samen met een collega van de Sieger hebben doodgeschoten op een fabrieksterrein bij Appingedam. Volgens Bruins gebeurde dat bij een vluchtpoging. Na de oorlog werd Bruins in Nederland bij Verstek ter dood veroordeeld, maar vluchtte naar Duitsland en daar woont hij nog steeds. De Egyptische president Morsi praat vandaag met leden van de Hoge Raad over de crisis die is ontstaan nadat hij zichzelf meer macht had toebedeeld. Morsi vaardigde donderdag een decreet uit, waarna in het hele land gewelddadige protesten uitbraken. Morsi zei gisteren dat het decreet een tijdelijke werking heeft en dat het niet bedoeld is om de macht te monopoliseren. De maatregel zou nodig zijn om de verantwoordelijken voor de misstanden onder de verdreven president Mubarak aan te kunnen pakken. Volgens het decreet van Morsi kan geen enkele autoriteit een besluit van de president terugdraaien. Voor hebben zowel voor- als tegenstanders van Morsi grote protesten aangekondigd. Het weer vanuit het periode met regen. Het wordt een graad of 10. Bij een matige, aan zeesoms vrij krachtige zuidelijke wind. Morgen bewolkt en vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 3 kilometer. Dat komt door een vrachtwagen met pech en die blokkeert bij Sliedrecht-Oost de rechte rijstrook. Op de A16 richting Rotterdam staat voor knooppunt de 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. Daar staat 4 kilometer file en ook daar is de rechte rijstrook afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Our